De vondst van een bacterie die leeft op arsenicum en die hoop gaf op buitenaards leven blijkt toch niet zo bijzonder als gedacht. Dat meldt het blad Science. In 2010 zeiden onderzoekers dat een bacterie uit het Mono-lake in Californië het giftige arsenicum gebruikt in plaats van fosfor. Daarmee zou het een nieuwe levensvorm zijn. Maar nu zeggen andere onderzoekers dat de bacterie zich alleen extreem heeft aangepast, heeft altijd nog fosfor nodig.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 Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 9 juli. Goedemorgen. In Egypte is de strijd om de macht losgebarst. correspondent Sanne van Hoorn vertelt straks over de slag om het parlement. Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks... daar praten we verder mee over de eerste botsing tussen president en leger. En u hoort zo meer ook over de grote brand in het centrum van Zutphen. En chemiebedrijven worden vaker gecontroleerd. En regelmatig is de beveiliging gebrekkig. U hoort zo wat er mis is. Gemeenten moeten bezuinigen en sportclubs worden de dupe... de Vereniging Sport en Gemeente vertelt waar de klappen vallen. Slaggever Lex Rundekamp is in Libië en doet... Van het tellen van de stemmen naar de parlementsverkiezingen. De zuid soudaan is één jaar onafhankelijk. We bellen met een Soedanees die is teruggekeerd naar zijn vaderland. Het proces uh, in het voort-Jugoslavië-tribunaal. Het tegen uh, tegen Radkom Mladic. ja, precies. Dat wordt hervat. Vandaag kijken we op vooruit. Douwe Egberts gaat nu echt naar de beurs. De toer ontwaakt tussen half negen en negen uur. En daarin praten we onder meer met Koos Moerenhout van de Raboploeg. We hebben het over de vele ongelukken van bergbeklimmers de laatste tijd. En de P van de A vindt dat het afgelopen moet zijn met verkeerde weersvoorspellingen. Hoort u meer over dit Radio 1 Journaal tot 10 uur. Kunt u volgen via internet nos.nl of radio 1.nl. De situatie in Egypte dreigt te verharden. De militaire raad kwam in Egypte in spoedzitting bijeen. Nadat president Morsi gisteren het parlement had opgeroepen weer te vergaderen. Het leger had het parlement vorige week naar huis gestuurd. Sinds de uitspraak van het leger is het parlement omzingeld door militairen om te voorkomen dat politici naar binnen gaan. Sinds de brand bij chemiepak vorig jaar in Moerdijk worden gevaarlijke bedrijven strenger gecontroleerd. Een van de controlerende instanties zegt vooral op een andere manier te controleren. Wij kijken steeds meer naar uh, uh, de cultuur van de organisatie. Nou is dat moeilijk te handhaven. Uh, we maken steeds scherper onderscheid tussen bedrijven waar de cultuur goed is, de veiligheidscultuur goed is en de veiligheidscultuur minder goed is. De chemische bedrijven worden ook vaker tot de orde geroepen. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. Volgens de branchevereniging van Chemische Bedrijven valt het allemaal wel mee.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 Het Griekse parlement heeft vannacht, zoals verwacht... het vertrouwen uitgesproken in de nieuwe regering. Premier Samaras kreeg luid applaus. Samaras benadrukte dat het met alle bezuinigingen niet makkelijk zal worden. Vroeg de partijen niet om het eens te zijn, maar wel om een eenheid te vormen. In Athene stemden 179 afgevaardigden voor... en 121 tegen de nieuwe coalitieregering. Acteur Ernest Borgnine is in Los Angeles overleden. Hij speelde tot op hoge leeftijd gastrol in verschillende series... zoals bijvoorbeeld Home Improvement. In 1956 kreeg hij nog een Oscar voor zijn rol van Marty Pelletti... in de film Marty. Je hoort een fragment. Wat doe je vandaag? Ik weet niet wat je vandaag doet. De burlesque Louis Paradise, miserable and lonely, miserable and lonely and stupid. What am I crazy or something? I got something good here. What am I hanging around with you guys for? What's the matter ja, with you? Wait a minute, William. Honey, what's the matter, honey? What's the matter with you? You don't like her. My mother don't like her. She's a dog and I'm a fat ugly man. <laughs> in de jaren 70 en 80 speelde hij in grote televisieseries zoals bijvoorbeeld Love Boat en Magnum PI. Ernest Borgnine is 95 jaar geworden. <middels> De saxofonist Maceo Parker zorgde er op slotavond van North Sea Jazz Festival voor dat de Amerikaan de Radio 6 Soul and Jazz Icon Award mee naar huis kon nemen. De jury vindt dat Parker met zijn saxofoongeluid al 50 jaar verschillende muziekstijlen verbindt, zoals soul, jazz en funk, terwijl zijn eigen geluid herkenbaar blijft krijgt u dat slot nog. De standen van vrijdag, de slotstanden... voor waar de nieuwe beursweek begint. De ix sloot met een verlies van 1 procent. De Jones verloren, ook bijna 1 En de Nasdaq-technologiefonds bleef hangen rond de koers... met een verlies van 1,3 In Azië zijn de beurzen inmiddels alweer een tijdje geopend. Japanse Nikkei staat momenteel de, ook in de min... met een verlies van bijna 1 Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten... Madonna zette dit weekend niet alleen de Ziggo-dome op zijn kop. Ze heeft ook de grote zaal van Pathé Tuschinski afgehuurd... om ongestoord naar een film te kunnen kijken. Amerikaanse zangeres genoot in de Amsterdamse bioscoop... met een select gezelschap van de Franse film Intouchable. Speciaal voor Madonna werd een kopie met Engelse ondertiteling... naar Tuschinski gehaald en de programmering van de avond omgezet. Ze was erg tevreden en onder de indruk van het theater... laat een woordvoerder van de bioscoop weten.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 I'm mm -hmm. Donna, hoorde u met Frozen. Het is 13 minuten over zes. Een flink aantal staten in het oosten en midden van de Verenigde Staten... gaan al tien dagen gebukt onder een hittegolf. De hitte, gemiddeld zo'n 40 graden, heeft inmiddels het leven gekost aan 42 mensen. Mensen zoeken verkoeling in zwembaden, bioscopen en de metro. Correspondent Jacqueline Ekman trotseerde de hitte en ging op pad in het centrum van Washington D.C. Hier, voor de deuren van het National Museum of Natural History, lange rijen mensen die verkoeling zoeken in een groot gebouw met airconditioning. Trying to get some cool air in the museum? Yes. <laughs> It's very hot out here. Does it matter what kind of museum it is? No. <laughs>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 Nou, er komt waarschijnlijk verlichting. Vandaag zal het in het oosten en midden van de Verenigde Staten weer wat gaan afkoelen. En verwacht wordt dat die enorme hitte zich langzaam dan naar het westen zal verplaatsen. Gevaarlijkste chemische bedrijven in ons land hebben vorig jaar vaker een waarschuwing of een dwangsom gekregen van een toezichthouder. Blijkt uit een rondgang van de NOS. Verschillende inspecties gaven bijna 100 waarschuwingen wegens onveilige bedrijfsvoering. En onze verslaggever Paul Sanders constateert dat dat fors meer is dan het jaar daarvoor.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 u ja, van onze verslaggever Paul Sanders praten door over dit onderwerp. Doen we na acht uur met Lisbeth van Tongeren, kamerlid voor GroenLinks. En zij wil bijvoorbeeld omwonenden meer betrekken bij het toezicht om die chemische bedrijven. Het is uh, negen minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan naar Zutphen. Een zeer grote brand in de binnenstad, in het centrum van uh, Zutphen. Namelijk, uh, we hebben nu contact met politiewoordvoerster Alice van Piekarts. Goedemorgen. Goedemorgen. Mama van wat, wat is er aan de hand? Wat kunt u vertellen? Vannacht hadden wij uh, in Zutphen aan de Lange Hofstraat een woningbrand. En. Uh, bent u er nog? Jazeker. Oké, okay, sorry. <laughs> een woningbrand in Zutphen. Mm -hmm. uh, daarbij zijn uh, drie slachtoffers uh, te, betreuren. Of te betreuren. Gewonden? Eén uh, uh, meneer is. Uh, met ademhalingsmoeilijkheden uh, overgebracht naar het ziekenhuis. En twee mensen zijn ter plaatse behandeld. Ja, en deze mensen woonden vlakbij of boven het pand? Uh, deze woonden in het pand en vlakbij het pand. En wij noemen het een, een, een zeer grote brand, klopt dat? Wat, wat kunt u daarover vertellen? Het was een grote brand met veel rookontwikkeling. En uh, daarbij zijn uh, elf panden in de omgeving uh, uh, ontruimd. En 13 bewoners zijn geëvacueerd en opgevangen bij, door de gemeente Zutphen. En is die inmiddels onder controle? De brand is onder controle. De werkzaamheden hier te plaatsen zullen ongeveer tot 12 uur vanmiddag nog duren. Enig idee waarom er zoveel rookontwikkeling was? De brand is ontstaan in een winkelpand en daardoor is veel rookontwikkeling ontstaan. Ja, geen idee wat er in die winkel verkocht werd? Uh, het was een, een notenbar. Oh, oké. Okay. Nou, dat heeft lekker geroken dan in de buurt, of niet? Het ruikt uh, naar brand, hier okay. in de buurt, ja. En wanneer kunnen mensen weer terug naar hun huis? Sommige bewoners zijn al terug uh, in hun huis. Uh, er zijn nog een aantal mensen die wachten op het uh, seintje dat zij terug kunnen. En uh, dat zal rond 12 uur vanmiddag duidelijk worden of dat kan. Alice van Pikaarts van de politie in Zutphen. Hartelijk dank voor je informatie. Goedemorgen. Het NLS Radio Eénjournaal. Sport. Tranen waren er bij de Britse tennisser Andy Murray. De zo vurig gewenste Wimbledon-titel heeft hij niet gewonnen. Roger Federer was te sterk voor de Schot en pakte voor de zevende keer de titel. Murray reageerde sportief op zijn nederlaag. I was getting asked the other day after I won my my semi-finals, like, oh, this this this your best chance. You know, Roger's 30 now and he's. Hij Is niet bad voor een 30 jarige Hij <laughs> He een uh he played played a great to had some struggles early on with his back and showed what uh fight he still has left in him so congratulations you deserve it. Federer speelde goed voor een 30 jarige, Grapte Murray. Misschien was de thuisfavoriet trouwens wel het slachtoffer van de Britse omstandigheden na een regenpauze was Federer onder het dichte dak de betere. Yeah, I mean, I, I think I've played some of my best tennis, you know, in the last couple of matches. It's worked out so many times over the years here at Wimbledon that I play my best in the semis and the finals. Obviously, I couldn't be more happy. Um, so it feels great being back, you know, here as, as the winner. It uh, feels so familiar. I've obviously missed playing in the finals. And... Uh, ja, het is een great moment. Verder heeft lekker gespeeld tijdens Wimbledon. Hij vindt het geweldig om de trofee uiteindelijk weer in handen te houden. De Britten wachten al decennia lang op een opvolger van Fred Perry. In 1936 de laatste Britse winnaar van Wimbledon. Ja, de druk op Murray was dan ook enorm. Everybody uh, always talks about the pressure of playing at Wimbledon. How, how tough it is. But um, the, it's not the, the people watching. They make it so much easier to play it. De support has been, been incredible, so thank you. En nee, Marie, bedankt het publiek. In de ronde van Frankrijk konden de Franse wielerliefhebbers wel juichen voor hun landgenoot. Thibaut Pinot won de achtste etappe naar het Zwitserse Porenturie. Vlak voor een groep met Cadell Evans en Bradley Wiggins, maar zonder Nederlanders. Klassementsrenners Spauke Mollema op Robert Geesing verloren opnieuw veel tijd. Geesing moest zelfs het peloton laten gaan. Ik had het begin eigenlijk het lastig en uh, moeite om tempo te volgen. Uh, ja, er werd, werd aardig hard gedemoreerd steeds. En, uh, ik kwam in een groepje gelossen te zitten. Ja, dan weet je dat het een uh, lange dag gaat worden als uh, het peloton blijft rijden. En, uh, dat was het. Nou, en zijn ploeggenoot Bakker Mollema staat uh, op nummer 37 in het algemeen klassement. En daarmee is hij de beste Nederlander. Mollema ontsnapte uit het peloton, maar dat levert uiteindelijk maar weinig op. Het was eigenlijk een uh, alles of niets poging voor hem. Ja, zo kon je het wel zien. Ja, ik had toch niks meer te verliezen. Dus uh, ja, je weet dat dit een etappe is waar, waar een grote kans is dat de vluchters vooruit blijven. En uh, ja, dus ik ging er gewoon voor. In het begin was, ging het zo hard, joh, het eerste, eerste anderhalf uur. Uh, ja, uiteindelijk rijden we weg dan met die groep, een mooie groep. Maar toen was ik eigenlijk al, uh, eigenlijk al kapot. Bradley Wiggins heeft nog altijd de leiding in het algemeen klassement. En de Spaanse wielrenner Samuel Sanchez heeft de Tour verlaten. Bij een val liep hij een gekneusde schouder en een gebroken middenhandsbeentje op. Dat betekent trouwens vrijwel zeker dat Sanchez over drie weken... zijn Olympische titel niet kan verdedigen. En dan is er vandaag een tijdrit in de Tour de France. Over 41,5 kilometer. Liewe Westra is een gekend tijdrijder. Zijn mechanicien Geert van der Meulenbroeken... heeft Westra's speciale tijdritfiets gisteravond al geprepareerd is van deze amateur? van Westra. Een buitenblad uh, 56. 56, ja. Nee, uh, het is uh, allemaal buitenblad, zegt hij, de tijdrit. Dus nee, hij gaat ervoor. Hij nee, wel 56, omdat hij dan uh, meer op de minste kroontjes kan rijden. Dat de kettinglijn beter loopt. Nee, is, uh... Kunt u voorstellen dat mensen dat niet begrijpen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee dat kunt u niet voorstellen. Ho Hoe lang werkt u al uh, met fietsen? Uh, ik zit al 15 jaar in het vak. En die 56 betekent gewoon dat de buitenkant nou, dat hij gewoon heel hard kan fietsen. Hoe, hoe, hoe hoger, hoe harder. Ja, dat is een buitenblad met 56 tandjes. Uh, normaal in de koers rijden ze met 53. Uh, maar in een tijdrit durft dat oplopen tot 58 tanden. Dat is een heel groot verzet. Dat is uh, meer dan 13 meter per trap. En Lieber, kan die 58 niet aan? Uh, dat hangt er vanaf van het parcours. Als er uh, verschillende afdalingen in het parcours zitten, dan ga hij dat wel gebruiken, ja. Maar nu is het helemaal vlak en dan gebeurt het niet. Nee, nee. nee. Dit parcours is niet geschikt voor hem met 58 terreinen. Hij gaat morgen nog een keer gaan verkennen. De, de fiets gaat zo de auto in. Ze dus gaan morgen vroeg nog gaan verkennen. De kleinste details gaan, gaan uitzoeken. Dan gaat hij kiezen welk voorwiel hij rijdt, welke tubes hij rijdt en welke versnelling achter hij gaat rijden. En dat gebeurt allemaal pas op het laatste moment, die keuze. Ja. Ja. ja, wij hebben uh, dit parcours van de tijdrit nog niet verkend. Is het niet raar dat het nog niet verkend is? Ja, we hebben uh, alle kools verkend in de Alpen en in de Pyreneeën, maar uh, die tijdrit hebben uh, we niet verkend. Waarschijnlijk heeft de directie daarvoor gekozen, omdat het is misschien één langer stuk. Uh, we weten het niet. Hè? Hij is licht, hè, de fiets? Uh, de fiets weegt uh, 8,3 kilo. Een tijdritfiets is sowieso zwaarder om gezet met uh, met de volle wielen. Huh? Nou, de, onze koersfietsen wegen 6,8 kilo. Dus, uh, maar de tijdritfiets weegt toch uh, 8 kilo eigenlijk. Ja. De achterwiel is dicht, het voorwiel is uh, open. Daar zit een drie in. Uh, we kiezen voor het drie voorwiel omdat we deze winter in de windtunnel doen. Uh, gezien hebben dat dat de beste keuze is. We hebben vier verschillende soorten wielen getest. De, de velg 2 centimeter hoog, 4 centimeter, 6 centimeter en de drie En de drie was uh, veel meer aerodynamisch dan de andere wielen.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 Ze moet eigenlijk langzamer fietsen. Ja, eigenlijk wel. hoorden de mechaniciën en de fiets van Liewe westra in deze bijdrage van Joris van der Kerkhoff. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven geweest, Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen, in het centrum van Zutphen zijn vannacht elf panden ontruimd... vanwege een grote brand in een winkelpand met een woning erboven. Drie mensen liepen ademhalingsproblemen op in Zutphen.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 De vondst van een bacterie die leeft op arsenicum en die de hoop gaf op buitenaards leven blijkt toch niet zo bijzonder te zijn als gedacht. De NASA kwam in 2010 met de bijzondere bacterie... die arsenicum zou gebruiken in plaats van fosfor. Dat zou een nieuwe levensvorm zijn, maar dat is niet waar... zeggen andere onderzoekers. En in Los Angeles is de acteur Ernest Borgnine overleden. Hij speelde onder meer in From Here to Eternity, The Dirty Dozen... en hij kreeg in 1956 een Oscar voor zijn rol in Marty. En hij speelde ook in grote tv-series als Love Boat en Magnum P.I. Hij is heel oud geworden, 95, Ernest Borgnine. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht.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 anwb Verkeersinformatie. Er staan nu drie files. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Purmerend Noord en Beide Wormen 6 kilometers. Meteen ook de langste file van dit moment. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen voor het knooppunt velzen 3. En op de A28 richting Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener.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 Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal Zuid-Soudaan viert vandaag dat het een jaar onafhankelijk is. Die onafhankelijkheid kwam na een jarenlange en bloedige oorlog... tussen uh, de Noord- en de Zuid-Soudanese. Vooral tegen het bewind van Noord-Soudaan. Toch zijn er nog geregeld botsingen tussen Noord en Zuid. Ondanks de voortdurende dreiging van geweld koesteren de Zuid-Soedanezen hun vrijheid. En over die vrijheid en het leven in dit grote straatarme land praten we met advocaat Con Hij ging twee jaar geleden terug naar Zuid-Soedan waar hij rechten doseert aan de Universiteit van Bor. Meneer Con goedemorgen. Goedemorgen. Wordt het vandaag groot feest? Het is een uitbundig feest, al vanaf gisteren. En wat gebeurt er tijdens dat feest? Um, ja, naast de militaire display en uh, de hoogwaardigheid de welkoming... is het op alle straten van Juba, wordt uh, gedanst en uh, getoeterd en gefeest... en iedereen is gewoon blij. Ja, want ondanks dat uh, mensen het ook zwaar hebben... Hè? Um, waarom wordt een feest gevierd... ondanks dat mensen nou, toch uh, weinig geld te besteden hebben... soms geen werk hebben... Ja, wij vieren, wij, vieren, wij vieren de één jaar oud uh, zijn van Zuid-Sudan, gewoon omdat uh, wij al die jaren, uh, ik heb het over 60 jaar misschien lang, dat we niet onafhankelijke burgers waren, dat we niet met uh, voorwaarden werden behandeld. En is het zo dat het feit dat je niks te eten hebt, dat je geen geld hebt, uh, het is niet nu zwaar eigenlijk voor het volk in Zuid-Sudan, zwaar tel. ...is het feit dat je een vrije burger in de wereld bent. En dat is de reden dat iedereen gewoon met lege maag naar de straat naartoe gaat... ...en gewoon hard, hard blijft jagen. Ja. U houdt zich uh, voor uw werk ook bezig met mensenrechten. Hoe is het daarmee gesteld in Zuid-Soedan? Mensenrechten tot op dit moment... Uh, ...het is goed, het is niet katoen meer... Maar als ik het over mensenrechten heb op een basis van zoals uh, onderwijs, uh, gezondheidszorg, uh, uh, veiligheid, is dat niet helemaal in, in, in zijn plaats. Maar ja, ik, ik, ik ben moeilijk nu hard oproepen van Zuid-Sudan, overheid is niet goed met de mensenrechten of gaat niet goed met de mensenrechten om. Ja. Um, omdat incidenten hier en daar zijn waar de mensen worden uh, mishandeld. Het is alleen zo dat Zuid-Soedan, een land die met haar oorlog komt. Dus als 30 mensen dood zijn door een aanval, wat dan ook, is er niet meteen een schrik. Ja. Zoals wij kennen in de westenwereld. Dat moet kunnen verbeteren. Maar ja, we maar... zijn net 12 maanden uit. Ja, maar het is in ieder geval beter als toen nu nog Noord-Soedan onder Katoen viel. Dat klopt. Veel meer beter en de armoede in uw land. Uh, hoe pakt de nieuwe regering dat aan? Uh, weinig. Heel weinig. De armoede is niet nu waar de mensen... strijd En ik, heb, ik, ik zeg het met een um, uh, mening. Want onze overheid... doet niks aan de... agrarische... tel. Het doet niet aan... De, aan onze olieuitwinding. Het doet weinig niets wat we doen... is economisch. Maar... Ze wel een excuus. En dat excuus heeft te maken met het feit dat Katoen een, een dreigement en een man is. En dus wordt dat als een eerste prioriteit gezien waar iedereen eigen macht erop gaat plaatsen. En dus um, ja, ik, ik, ik, ik heb geen cijfers om te zeggen hoe hoog armoede is, maar het is wel hoog. Maar toch, vandaag uh, viert u de vrijheid, meneer Kolij. Wij wensen u een, een hele mooie dag. Dank u wel. Het is een, een geweldige dag. Een dag van mijn leven. Advocaat Kon Kolei, wonend in Zuid-Soedan... leefde voorheen in Nederland, maar ging twee jaar geleden terug. Tien over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal.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 Nah, bestond eigenlijk nog niet eh, op de internationale kaart. Waar are je from? Uh, Czech Republiek. komt uit uh, Tsjechië. Wat vindt u van dit complex? Ik like modern architecture, water, glas. Ik houdt heel erg van glas, van moderne architectuur. Het is mooi, alles hier. Het complex kost meer dan 1300 miljoen euro. Het heeft 1,3 miljard gekost, zegt Monika Ultra.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 Ceramiek. Twee weken per jaar hè, wordt het gebruikt, dat gebouw. Hoe heel u het dat kaart, ook als patiënt, Ja, dat heeft 100 miljoen gekost en wordt twee weken per jaar gebruikt. Een tennis de segunda, ken ook niet die ni al ni Federer, ni Nadal. Eén keer voor een tennis en Nadal en Federer die zien er niet. En la Valencia Fashion Week en één keer voor de Valencia Fashion Week. Y no una política para las personas que soluciona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 Al dus stadsgids Isabelle Vergada over de moderne architectuur in Valencia. Financiële last voor de regio, maar tegelijk toch nog altijd ook de trots van de stad. Peter Sagan, drie keer etappenwinnaar in de Tour de France. Wordt in de Ronde van Frankrijk gevolgd door zijn vader en zijn oud-trainer. Trotse Slovaken die hun blijheid over de prestaties van Peter overal uitschreeuwt, merkte Joris van de Kerkhof. <tieden> Het was bij de finish van de eerste etappe, de etappe naar Seren. En ik sta bij twee mannen, wat oudere mannen met witte shirtjes erop. Daar staat Peter Sagan. Peter! Extase! Ekstase. Ja! Later kom ik de heren nog een keer tegen. Staan ze bij de radiowagen van de NOS Televisie te kijken. Maar praten is een beetje moeilijk zonder Slovaakse of Russische vertaling. En vandaag boven op de berg derde categorie komt opeens de trainer van Peter Sagan aangefietst. Hij fietst in alle vrolijkheid. Hup! mijn microfoon in. Ja. Yeah, Hij yeah. former coach. Hij former coach. Former coach. Ja ja ja. It is my child. Peter Sagan because I is. He's very happy because it's free times and winner stage. Hij yeah. wil zo graag vertellen over zijn pupil, zijn ex-pupil. Want tegenwoordig traint je hem niet meer. Deze trainer heet... Peter Zanitsky. En ze werkt samen bij de wielerclub. Uh, Cyclistisch spolok Dit is hem. spolok Jelina. Maar tegenwoordig zit Sagan dus bij Liquigas. En daar heeft deze trainer niks meer mee te maken. Maar hij heeft hetzelfde shirtje als zijn vader en een vriend van die vader aan. Met groot peterSagan.net daarop. Een grote zonnebril. Een wielenhelm op. En vooral vertellen over hoe het is om met Peter samen te werken. 9 uh, jaar. Wanneer was Peter een petit, small small boy? Peter startte in voetbal, en dan startte een cyclist, mountain bike, first race, en dan road uh, cycling. En iedere dag hebben ze nog contact. And every day uh, we call with Peter. Is everything is all right? Hij zag het al vroeg dat het een kampioen zou worden. Uh, yes, yes, yes, of course. Het zit hem in zijn hart bij Peter Sakan. en het heeft een enorm kompas, want tijdens een sprint. Precies de juiste route te kiezen. Because Peter has in the hut this is een kompas. Um, Do you understand what kompas? Dat kwam je Peter tegen toen hij de derde etappe won. Het was zo ontzettend emotioneel. I cry and nothing I say and only I cry. And Peter zegt: what is met uh, with your voice? Peter vroeg hoe het nou precies I, I, met zijn stem zat. I, uh, uh, stop, uh, Te hard geschreeuwd. Zoveel emotie. Uh, screaming, screaming, I screaming. Peter, Peter, go, go, go. 20 meter, go. Incredible, Peter. It's, it's not normal. Er staan twee Engelsen bij en die Engelsen halen een krant erbij. En In die krant zie je een enorm juichende Peter Sagan. Ja, yeah, dit is mijn. Ja. My, yeah. my child, my child. Because I, I'm. Jesus foto gemaakt met, uh, met mensen uit Sheffield die erbij zijn ja ja en one month ago wint Pietro wins een five stage in Californië. Ik ga tellen hoeveel wedstrijden die de afgelopen weken gewonnen heeft. Niet alleen in de Tour de France, maar ook in Californië en op allerlei andere plekken. And so three weeks ago Pietro wins free stage in the En and now free stage in Tour de France is big Incredible, incredible. Maar de hele ronde van Frankrijk winnen, dat is nu nog niet aan de orde. Misschien later. Probably, probably, probably. Yes. Later dit jaar is er nog wel een wedstrijd die heel erg geschikt is voor Peter Sagan. 23 September is world champion in the Holland, because and Peter will be strong, will be strong because it's same race in Amsterdam Gold. In September. Okay. In Valkenburg. Oké, okay, we go because we go to. Uh... Because it's 50 kilometer to, to en nu doorfietsen. Okay. 50 kilometer naar de finish. Hij wil er wel op tijd zijn. Okay. Partij van de Arbeid in Noord-Holland heeft genoeg van verkeerde weersvoorspellingen. De weermannen en vrouwen moeten zich maar eens verantwoorden voor de rechter. Eerste verkeersinformatie: Dat geeft enige zekerheid bij de ANWB. Dennis mooi. Goedemorgen. Ja, ja, ik vertel gewoon uh, ja. wat, wat ik nu zie in de papier staan. Ja, ja, goedemorgen. Morgen. Um, op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn staat tussen Twello en Voorst 2 kilometer. En op de A7 vanuit Horen naar Zandam, 5 kilometer bij Purmerend. En op de A28 richting Utrecht bij Amersfoort, daar staat 2 kilometer. Maar daar komt het nu, hè? Wat is je verwachting? Ja, <laughs> ga je maar op je straks. Ja, zeker. Ja. Nou goed, heel veel mensen zijn op vakantie, dus het wordt een stuk minder druk dan uh, gebruikelijk. Um, in het midden en het zuiden van het land zijn de scholen al dicht, dus rond half negen staat er hooguit 50 kilometer file. Dennis mooi, hartelijk dank. Hoi. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 keer jager was dat met fling, vlek, Flag... tuda, zo heet hij. Moet afgelopen zijn met foute weersverwachtingen. Partij van de Arbeid in Hoek van Holland vindt dat weermannen en weervrouwen... moeten worden afgerekend op verkeerde weerberichten. Volgens de partij lopen de ondernemers in de kustgemeente... door de verkeerde voorspellingen veel inkomsten mis. NOS-weerman Gerrit Hiemstra is niet bang voor de aangekondigde schadeclaims.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 Wat is er de afgelopen weken allemaal fout gegaan in uh, Hoek van Holland... als we kijken naar de weersverwachtingen? Um, uh, dat is te komen omdat ze denken dat het slecht weer is... terwijl het stralend zonnetje is. We zijn zelfs uh, afgelopen woensdag de warmste plek van Nederland geweest. En ik loop om 11 uur op het strand en er zit gewoon helemaal niemand. En dat is gewoon een gemiste kans. En, en u, houdt, wel... u houdt daar de weermannen en vrouwen voor verantwoordelijk, begrijp ik? Uh, nou, wij zouden daar uh, voor, wij zouden voor pleiten om te kijken of er niet een, een, een aanpassing kan komen in het weerbericht. Een, een, een toeristische aanpassing uh, waarbij je zegt van uh, uh, de kustplaatsen, evenementen, uh, misschien provinciaal. Doe daar gewoon een, een, uh, op inhaken voor het weerbericht in, in deze tijd. Het is goed voor de economie als, mm -hmm. uh, als strandgelegenheden, uh, uh, festiviteiten, evenementen uh, hun bezoekers krijgen die ze op dat moment verdienen. Ja. En, en als er wordt gezegd er is slecht weer en er komt niemand, is dat gewoon een gemiste kans. Ja, de, de, de Wadden eilanden kan me herinneren dat ze er ook al een keer voor gepleit hebben. Omdat het daar meestal ook ander weer is dan in de rest van Nederland. Heeft u wel eens met ze gesproken? Nee, dat niet. Maar het is een feit. Meestal uh, staat er toch een windje en waait de kust vaak schoon of net anders. En het scheelt er gewoon 10 kilometer uh, verder op met het weer wat je, wat je hebt in Hoek van Holland of in Rotterdam en, en, en omstreken. En het is wel van belang. Ja. Maar hoe stelt u zich dat voor dan bij het NOS Journaal s'avonds? Uh, wat zou er dan bij gevoegd moeten worden? Uh, nou, je hebt nu dat er het wordt gesproken over het weer in Europa... Misschien moet je het provinciaal in die delen meer, je aandacht, wij vinden dat je aandacht moet vestigen op de kustplaatsen, op, op evenementen, op, op uh, uh, dingen die ook van belang zijn voor de, voor de Nederlandse economie. Laten we wel weten. er zijn heel veel ondernemers die, die afhankelijk zijn van de toeristen die komen. Er wordt gesproken over, uh, op, zelfs op de G20, ja. dat de economie uh, afhankelijk is ook van de toeristische sector. En dan is het belangrijk dat het gewoon goed opgepakt wordt met ja, elkaar. Ik... Oh, ja, mevrouw Vossen, ik, ik snap uw punt. Nou wel, maar het, het, het wordt er natuurlijk niet nauwkeuriger op als je het provinciaal gaat voorspellen. Nee, nou ja, daarom zeg ik ook, ook via kustplaatsen, bad, uh, de badplaatsen meenemen. Gewoon ook een correctie geven als je ziet van uh, uh, het is toch anders, uh, het weer ontwikkelt zich anders dan dat er kan. Je kunt dat ook op korte termijn aanpassen. Misschien op nog wat kortere termijn dan. Wordt wel een heel lang weerbericht dan, hè? Nou, dat, dat hangt er vanaf hoe je dat doet. Nee nou, hoor, dan denk ik dat dat wel meevalt. Hm. Uh, om hoeveel geld gaat het? Hoeveel uh, geld lopen ze bijvoorbeeld in Hoek van Holland mis? Um, dat dus is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Maar ieder, ieder paviljoen, en dat zijn er een tiental, uh, die huurt personeel in. Dus het gaat gewoon om personeelskosten voor, voor, uh, voor mensen die je inhuurt de, die daar daarvoor niks staan. Ja. Het, het zijn uh, um, strandwacht... Uh, en dan praat je toch al gauw van 7.000 euro, denk ik, per strandtent. En als je dat optelt, loopt dat aardig op wat je misleert. Ja. Nou, we gaan zien hoe dit zich ontwikkelt, mevrouw Vos. Dank u wel. Goed zo. De ja. ja. Radio 1 Journal. De ochtendkranten. Geen alcohol onder de 18. Een meerderheid in de Tweede Kamer is volgens trouw voor het verhogen van de leeftijdsgrens. En ook moet er veel strenger gecontroleerd worden op die leeftijdsgrens. Gemeenten moeten daarom verplicht beleid gaan ontwikkelen. Het wetsvoorstel komt van Joel Voordewind van de ChristenUnie. Hij wil de leeftijdsverhoging begin volgend jaar invoeren. PvdA, CDA en SGP hebben het voorstel al mede ondertekend. SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben hun steun inmiddels toegezegd. Het lijkt heel logisch. Als je teveel hebt gedronken... stap je niet meer in de auto... Maar ga je op de fiets? Wel zo veilig zou je denken. Volgens het Nederlands Dagblad vorderen sommige korpsen dan toch je rijbewijs. Ten onrechte, zo stelt de raad van korpschefs. Die zegt dat negen korpsen die rijbewijzen van dronken fietsers vorderen direct moeten stoppen. In het Nederlands Dagblad zeggen de betrokken korpsen dat fietsers deelnemen aan het verkeer. Ze kunnen dus zichzelf en anderen in gevaar brengen. Volgens de wet mag een rijbewijs alleen worden ingenomen als er een motorvoertuig wordt bestuurd. Er is geen geld meer voor sporenonderzoeken naar verkrachtingen en moorden, schrijft het Algemeen Dagblad. Het Nationaal Forensisch Instituut, die de onderzoeken normaal uitvoert, kan het niet meer aan. Afgelopen twee jaar werden 268 onderzoeken door externe onderzoeksbureaus gedaan. Dat was werd betaald door het ministerie van Justitie, maar minister Opstelten wil dat niet meer. Externe bureaus vragen zich af hoe Opstelten dit gaat uitleggen aan de Nederlandse samenleving. Ze zeggen goed werk geleverd te hebben en vinden het besluit van de minister onbegrijpelijk. Moordzaken, steekpartijen, overvallen en verkrachtingen blijven nu onopgelost, zo stellen ze. Het ministerie zegt dat als dat het geval is, er misschien wel naar andere oplossingen wordt gezocht. Komt er nu wel of geen langstudeerboete vragen studentenorganisaties zich af in de Telegraaf. Het lijkt erop dat alleen het CDA nog voor de maatregel is. De krant schrijft dat er een verschil is tussen de mening van premier Rutte voor de boete... en de mening van VVD-lijsttrekker Rutte tegen de boete. Een aantal studenten lijkt de dupe te worden van de boete... die na de verkiezingen dus waarschijnlijk ook wel weer zal worden afgeschaft. En dat is kwalijk, zegt het interstedelijk studentenoverleg. Ze willen politieke clementie voor deze studenten. En het duurde even, maar Nederland krijgt alsnog een gouden medaille... die is gewonnen op de Olympische ze spelen in Parijs. In 1900 wonnen drie Nederlanders het bij het roeien. En de gouden medailles werden aan een andere ploeg uitgereikt, schrijft de Volkskrant. Het team bestond namelijk uit drie leden, maar één kon er niet meedoen. Een Fransman nam zijn plaats in en ze wonnen de finale. Maar vanwege dat Franse stuurmannetje besloot de Parijse jury de prijs weg te geven. Ja, maar de digitalisering van de klassementen door het Olympisch Comité... bleek dat de prijs op papier wel aan de Nederlanders is vergeven. En dus werd de medaille toch nog opgestuurd. Beter later nooit.